This is Purple Disco Machine. I'm Steve Angelo. Hi guys, this uh, is Los uh, Frequencies. Join us for one hour filled with the magical sound of Tomorrowland. Let me see those hands up, Tomorrowland. Hey, this is Coach. With Dimitri Vegas, unlike Mike. Hi, I'm David Guida. Hey, I'm TSO. Let me hear you scream! One World Radio. The sound of Tomorrowland. Een warm, warm welkom in het holst van de nacht. Radio 538, Tomorrowland, One World Radio. Mijn naam is Dennis Raier. Je hoort Offenbach, Rosie, Jesse, Maar eerst Malgrab en Milky. Dit is Just The Way You Are op 538, Tomorrowland, One World Radio. <tied> Milky, je hoort het just the way you are. Radio 5 Tomorrowland One World Radio. Een warm, warm welkom met Rossi en Jesse zo meteen naar Offenbach. Dit is Miles Away. gedaan door Jesse of de Crystal Garden vorig jaar op Tomorrowland George Rossi samen met Jesse 50 of Tomorrowland One World Radio en High on Me Radio. Track of the week van Alessio and Pendulum. Alesso vertell over zijn piano spell as kind. I used to play piano as a kid, yeah. Oh, I never really came from a musical family. I, I, my dad teached it a little bit when he was teenager or very young, you know. But uh no one really pursued a career, so um I was kind of self-taught, but I did have some piano training, yeah. George Alessio Numer Pendulum track of the week, it is fade. Tomorrowland One World Radio en die moutie is ook het horen geweest op de main stage van Tomorrowland Brazil vorig jaar. Wat een banger! Zometeen Oscar met Kay, I Think I'm Addicted naar deze van Alok, Bruno Martini en Ziba en John Summit. Hear me now. We get to hear you. in de Sample Blender. Jaden Boysen En David Kera, je hoort Upside Down. 538 Tomorrowland, One World Radio. En zometeen last frequencies met Shell Radio Cargo naar Oscar Matt K. I Think I'm Addicted. Right. op 538. Radio 58, the sound of Tomorrowland, One World Radio, people of tomorrow, and new lost frequencies, Shell and Radio Cargo. Listen to me. Culture, Show Me Love in de remix door Vintage Culture. Als een hitje op uh, Tomorrowland 2022 volgens mij. Ik ben Dennis Ruijer, je bent bij de Sound of Tomorrowland One World Radio, Radio 548. Met Calvin Harris en Kasabian. We are out of the same place. by the lights of the Tomorrowland One World Radio. NX Dance Mash bij Radio 5 lezen, Wat een tracker. Kelvin Harris met Cassabian. En release the pressure. Tijd voor de flashback of the week. En dat is een banger deze week. Martin Kerrix, Matisse Sadko, Alex Harris. Dit is Mistaken. Oh. Tomorrowland, One World Radio, and think about us. Then the number 1 in the Tomorrowland Top 30 of this week. And vertelt tells even how he grows in his shows. Well, it's the, you know, the fact that like more and more people connect with the music. That, like, uh, you know, everywhere we go, we went from, like, I don't know, two, three thousand capacity shows to, like... 10,0 10, and plus now, so it's incredible. Obviously the residency in Ibiza is the main thing of the year, main thing of the summer, my main focus. And uh it's unique, it's completely different than what you can find on the island, and I'm very proud of this. Number 1 in the Tomorrowland Topletter Hugel Huguen Solto, this is Jamaican. En dat is een hele Of is uit het speakersysteem geblazen als je nu op de weg zit. Deze vrijdagnacht, deze was speciaal voor jou hoor. En dan maar Christophe van Garda, Eric Breed's Consciousness vs. Cloudsness, Eric Breed's remix. Haven, Caitlin Aragon zometeen. Dennis Rario signing off met MK1717.